Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. De meeste ouders zijn niet van plan hun kind onder de 12 te laten vaccineren. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. Vanaf vandaag krijgen gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprik uitnodiging op de mat. Wat twijfelt deze vader nog of hij zijn dochter van 8 naar de priklocatie wil sturen? Mijn, mijn ex-partner die twijfelt er ook over. In tegenstelling tot mijn dochter, die, die staat er eventueel voor open. Dus eh... Uh... In die zin uh, ja, moeten we uiteindelijk in de toekomst gaan kijken wat we ermee doen. Volgende week worden de eerste prikken bij kinderen gezet. De maker van World of Warcraft en Call of Duty is overgenomen door Microsoft. Activision Blizzard. Microsoft betaalde ruim 60 miljard euro voor het bedrijf. Activision Blizzard kwam de laatste tijd slecht in het nieuws vanwege seksuele intimidatie en wangedrag op de werkvloer. De marechaussee heeft vijf Nederlanders opgepakt die chauffeurs zouden ronselen om mensen naar Europa te smokkelen. De verdachten zouden bij een criminele bende horen. Ze hebben al ongeveer 400 illegale migranten naar de EU gebracht. Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen zijn bang dat het helemaal misgaat als morgen op veel plekken het 5G-netwerk wordt ingeschakeld. Dat signaal zou voor storingen kunnen zorgen in de apparatuur die de hoogte van vliegtuigen en helikopters checkt. Toestellen zouden daardoor bij slecht zicht niet meer kunnen landen. Een dikke kans dat je over een tijd een hoop mountainbikers in de Achterhoek voorbij ziet scheuren. Ze willen daar honderden kilometers aan fietsroutes aanleggen. In Zelm zijn de vrijwilligers al druk bezig met een parcours. Er zit heel veel afwisseling in het landschap in. Dus we fietsen niet alleen door het bos, we pakken af en toe ook andere gedeelten mee in de Achterhoek. Bij het aanleggen houden de vrijwilligers ook rekening met wandelaars en dieren in het bos. Deze route zeg maar, wordt dicht tegen de wegen en bestaande paden aangelegd. Zodat het bos, in het midden van het bos, helemaal vrij blijft voor natuur. Het weer in een groot deel van het land kan dicht de mist hangen. Het blijft vandaag tussen de 4 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I'm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 Samen door de wind komt de zon ons tegemoet. Zoek daar vertrouwen in de tijd. Stap maar in bij mij. En ik zeg dan altijd, stap maar achterop. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Dat was Stap maar in bij mij, de nieuwe zingel van Paul de Munnik. En uh, tezamen met Mo deed hij dat plaatje.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 Jongens, wat hebben we dit gemist. Hè? Oei, oei, oei. Echt een uh, protestpils. Ook wel barricadebier genoemd. Maar uh, het, uh, het smaakt dus man. Ik, uh, ik kan het iedereen aanraden. Dus dan uh, zouden ze een business case moeten maken. Zo'n café. Leuk. Leuk, uh, leuk idee.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 Nou ja, het lijkt uh, inderdaad uh, zandvoort wel. Ook daar uh, ging het gisteren dus uh, goed met het, uh, de maatregelen, zeg maar, rondom uh, de protestactie die uh, gehouden zijn. Hier is Phil Fern en Galaxy.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 the morning. Lekker, hè? het zonnetje schijnt uh, op dit moment uh, hier in uh, Zandvoort. Mooi, je altijd weer even een stukje vrolijker van. En dan de goede muziek, uiteraard, ook van uh, je eigen lokale radio, yo, de Dancing Tides. En dit is een nieuwe uitvoering van de, de oude zinger van uh, Blondie. Ga maar even luisteren. Kom Me. En ja, soms laat de techniek ons een klein beetje in de steek. En dan klinkt uh, het plaatje niet helemaal zoals die uh, bedoeld is. Er komen we in ieder geval nieuwe uitvoeringen. We gaan hem nog een keer uh, opnieuw. Uh...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 try to the start because write about now we have a rebel version with a different style and pattern better known as the urban version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 Is lost. It's lost in space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 Happiness, blijdschap met al zijn grappen en zijn grollen. Ja, van alle bloemen vind ik een tulp om in huis te halen in ieder geval. Een boeket zal ik nooit kopen, maar zo'n bosje tulpen. Omdat een bloem, ja, een tulp die groeit altijd door in de fase. Je ziet ook altijd je moet die dag bijvullen, want ze drinken met z'n allen. Echt, het zijn echt zuiplappen. Dus ze, zijn, ze leven nog in de fase. Dat is wel een prettig idee. Voor de gelegenheid werden er boeketten uitgedeeld. Voorbijgangers kregen twee boeketten.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 Klopt, dus het seizoen is geopend en als je een, een bos tulpen in huis haalt... is het gewoon symbool van het voorjaar komt er weer aan. Ja, had je die, uh, ja, die video, uh, die hadden we net uh, ook opstaan van uh, NH-nieuws... terug te zien op hun uh, website uh, uiteraard. En uh, André van Duin, die had uh, inderdaad een uh, tulp uh, flink wat uh, wijn gegeven... en die hing helemaal slap, had je dat ook gezien? <laughs> uh, die, die hing er één uh, slap in de vaas... en dat was degene die heel veel uh, uh, rode wijn had gehad. Uh, dat ging niet helemaal goed, maar een mooie... Mooi tulp is het wel, uh, inderdaad, uh, het gebeurde allemaal aan de Amsterdamse grachten. Lief Zonneveld.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 Alleen de bomen dromen, hoog boven het verkeer. En over het water gaat er een bootje net als wel Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam wil mij.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 Weer terug naar de jaren 80 met Turkle Sharky. En een good hart these days is hard to find. Voordat we weer naar de Eredivisie Divisie toe gaan, gaan we eerst nog even naar de Saans. Voor Zandvoort en de regio. Ja, want, uh, wat is gebeurd? Want uh, ja, het was niet alleen uh, Dus uh, gisteren de, de horeca-actie en de, de, de winkelactie. Uh, de tulpenseizoen is geopend en uh, er werd gisteren ook.